9 uur. Het los journaal Door Alt Megens. In het proces tegen PVV-leider Wilders... worden vandaag de Arabist Hans Jansen, raadsheer Tom Schalken... en Midden-Oosten-deskundige Hendricks gehoord. Ze waren bij het etentje waarbij Schalken zou hebben geprobeerd Jansen te beïnvloeden. Wilders-advocaat Moscovic heeft hen als getuige opgeroepen. De eerste rechtbank in het proces moest vertrekken... nadat de rechters hadden geweigerd Jansen als getuige over het etentje te horen... Schalke heeft opdracht tot vervolging van Wilders gegeven, volgens Moskowits met de bedoeling hem veroordeeld te krijgen. Jans heeft gezegd dat Schalke hem tijdens het diner hem ervan wilde overtuigen dat het een juiste beslissing was geweest om Wilders te vervolgen. Volgens Moskowits heeft Schalke daarmee geprobeerd een getuige te beïnvloeden. Het stoppen van de productie bij autofabriek Saab in het Zweedse Gotenborg... heeft voor het eerst geleid tot ontslagen bij een toeleveringsbedrijf. Dat bedrijf heeft 80 medewerkers naar huis gestuurd. Het gaat om uitzendkrachten die er al langere tijd werkten. Saab heeft de productie vorige week tijdelijk stilgelegd... omdat het rekeningen van de toeleveringsbedrijven niet meer kan betalen. De Zweedse Vereniging van auto wil dat Saab uiterlijk vandaag laat weten wanneer het bedrijf weer met de productie begint. De vereniging denkt dat er bij de toeleveringsbedrijven van Saab... zeker duizend banen verdwijnen als het autobedrijf de productie nog langer stillegt. Chipmachinefabrikant ASML blijft goed draaien. Het bedrijf uit Veldhoven zegt nauwelijks last te hebben van de aardbeving in Japan. Volgens ASML is de sector wel bezorgd over de gevolgen van de aardbeving... maar worden orders slechts zeer beperkt uitgesteld. Bedrijven als Intel en Samsung hebben nieuwe chipmachines nodig waarmee ze snellere chips kunnen maken die meer kunnen. ASML houdt daarom vast aan de verwachting dat 2011 een recordjaar wordt... met een omzet boven de 5 miljard euro. ASML boekte in het eerste kwartaal een netto-winst van 405 miljoen euro. Dat was tientallen miljoenen euro's meer dan verwacht. Er kwamen voor 845 miljoen euro aan orders voor nieuwe machines binnen. De jongen die op 12 januari dood langs de A27 tussen Utrecht en Hilversum lag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 Het weer vanochtend vrij zonnig, maar later ontstaan er stapelwolken. En in het binnenland kan hieruit een bui ontstaan. Maxima komen uit tussen 10 graden in het noorden en 14 graden in het zuidoosten anwb verkeersinformatie viel op de A1 in de richting van Amsterdam tussen Barneveld en Bunschoten, 7 kilometer door een ongeluk door schoonmaakwerk is de linkerrijstrook daar nog afgesloten en de A2 Utrecht en Bos tussen Zalbommel en het knooppunt Empel 3 kilometer ook hier is de linkerrijstrook dicht na een ongeluk A4 vlaardingen hoogvliet tussen het knooppunt Ketelplein en het knooppunt Benelux 4 kilometer dat komt door een ongeluk eerder vanochtend op de A15 in de richting van Europoort bij Spijkenisse op A15 richting Europoort staat tussen knooppunt Ridderkerk en rotterdam Charles nog 5 kilometer. En door die file op de A4 staat het ook nog vast op de A20 richting Gouda bij Vlaardingen en Schiedam. Dan de A50 tot slot vanuit Os naar Arnhem, want daar staat een vrachtwagen met een lekke dieseltank en een klapband. Dat levert viel op tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoort 5 kilometer. Delta Lloyd heeft goed nieuws.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 Hierin staat dat het risico van dit product zeer groot is. Van huis uit is een rechtsfilosoof, maar vooral bekend als columnist en romanschrijver. Achter de schermen bemoeit ze zich met tal van maatschappelijke vraagstukken... tot en met de veiligheid van de luchtvaart. In profiel bij Human vanavond op Nederland 2... Marjolein Februari, de zichtbare denker. Uh.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 NOS Radio in Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Gaat het wel goed in Libië? De Franse president Sarkozy en de Britse premier Cameron hebben zo hun twijfels. En ze gaan daarom vanavond met z'n tweetjes overleggen. Daar gaan we het zo over hebben? Eerst naar Ivoorkust. Er is onduidelijkheid over waar oud-president Bakbo van Yvorkus nu is. Hij zou onder huisarrest staan, ergens in Abidjan. Maar er wordt ook gezegd dat hij nog in het golfhotel zou zijn... waar hij afhankelijk heen werd gebracht. Correspondent Paulien Baks is in Abidjan, is nog altijd in Abidjan. Paulien, wat lijkt jou het meest aannemelijk? Nou, die onduidelijkheid die leek vooral te bestaan bij de Verenigde Naties. Want uh, gisteren kwam vanuit New York het bericht... Dat Bakbo Bak meegenomen zou zijn uh, naar een andere locatie, ergens in het noorden van die voorkust. Of misschien nog in het buitenland. Er werd vervolgens hevig gespeculeerd waar dat dan zou kunnen zijn. En later bleek dat hij waarschijnlijk toch gewoon in dat Golfhotel zit. onder bescherming van BN-soldaten... en van de Republikeinse strijdkrachten van zijn rival Watara. Oké, okay, nou, dat zou dan duidelijk zijn. Er kwamen gisteren ook berichten dat de generaals van Bakbo trouw hebben gezworen inmiddels aan Watara, uh, Betekent? Dit, Pauline, het eind van, van de strijd? Nou, het betekent in ieder geval het eind van de strijd van het de leger. Er zijn nog steeds allerlei uh, milities in de stad. En uh, er is één stadswijk die heel sterk pro-bakbo is, die is nog steeds pro Bakbo. En daar zijn de milities de straat op gegaan. Toen ze het nieuws hoorde dat hij gevangen was genomen en die hebben. Uh, allerlei mensen uit hun huis gescheurd die zijn in de rond gaan schieten. En mensen in die wijk die zeiden: de stad, die zie hier, kunnen niet naar buiten. En uh, er zijn al tientallen doden gevallen. Dus het is er niet gelukt om daar een patrouille te houden. om te kijken wat er precies aan de hand is. Maar het schijnt wel heel uh, ernstig te zijn. Ja. En in de rest van de stad, Pauline, bijvoorbeeld bij jou in de buurt, komt daar dagelijks leven wel weer op gang? Ja, een beetje. Mensen gaan nu een beetje de straat op, te voet vooral. Ze zijn bang dat hun auto's worden afgepakt of hun auto's worden geschoten. Dus mensen gaan voorzichtig de straat op om even te kijken of er al wat open is. Of de markten misschien open gaan of wat dan ook. Maar het is nog wel heel voorzichtig, want uh, iedereen hoort nog wel af en toe wat geweervuur. En dan is het meestal niet duidelijk waar dat vandaan komt. Dus de voorzichtigheid is nog wel echt geboden. Ja, en dat is vooral ook bij jou in de wijk, Pauline. Ja, dat is bij mij... Hetzelfde. Uh, mensen gaan toch niet zo ontzettend veel naar buiten voordat ze echt zeker weten dat het veilig is. En over het algemeen heerst uh, ja, er toch een soort wetteloosheid omdat er ontzettend veel wordt geplunderd op dit moment. En dat zijn dan vooral huizen van uh, mensen van partij die leeg worden geplunderd. Maar uh, andere mensen zijn ook al aangevallen en die worden bestolen. Want ja, er zijn zoveel uh, jongeren en er, er is zoveel onzekerheid in de stad dat uh, eigenlijk alles kan gebeuren. Dan heeft de Amerikaanse president Obama gisteravond gebeld met Watara, de erkende president. Hoe oh belangrijk was dat voor hem? Paulin Bax. Dat antwoord krijgen we niet meer. De verbinding is weg. Hm. Nou, Paulin Bax. Dus vanuit Abidjan. Het was vast belangrijk. Steun in de rug vast te vormen, telefoontje van de Amerikaanse president Obama. Heel stilletjes sloopt ze weg. Het is acht minuut over negen. Um, de Franse president Sarkozy en de Britse premier Cameron... die maken zich grote zorgen over een andere brandhaard, Libië. Daarom komt Cameron vanavond naar Parijs... om met Sarkozy over die situatie te praten. Frankrijk en Engeland vinden dat de NAVO nu te weinig doet in Libië... en hebben dat de afgelopen dagen bepaald niet onder stoelen of banken gestoken. Correspondent Hieke Jippers in Londen. Hieke, wat voeren die twee in hun schild met z'n tweetjes zo? Ik denk dat wat die twee in hun schild voeren, als je dat zo wil uitdrukken... ik denk dat ze ongerust zijn over de padstelling in Libië. En je weet, vandaag is de internationale Libië-contactgroep... ministers van buitenlandse zaken, ook de Britse minister... van buitenlandse zaken, William Heeks en in Qatar om over uh, Libië en hoe nu verder te praten. De NATO-ministers vergaderen twee dagen in Berlijn... vanaf uh, morgen, onder, um, onder andere ook over Libië. En waar Cameron en Sarkozy uh, bang voor zijn... is dat zij als uh, de aanjagers van een VN-resolutie... die vooral gericht was op een humanitaire missie... blijven zitten met een soort halve oorlog... waarvan uh, de afloop niet is te voorspellen... en dat zij daar dan ook voor verantwoordelijk worden. Dus ze gaan ongetwijfeld praten over hoe ze zich op politieke en militaire manier uit dit dilemma kunnen bevrijden met, uh, op een nette manier. Ja, het lijkt er toch een beetje op dat ze met tegenzin de leiding aan de NAVO hebben gegeven. Waarom wil Cameron toch een rol blijven spelen, in beeld blijven? Nou, hij kan niet anders dan uh, in beeld blijven. Want uh, Sarkozy en hij zijn, zoals dat heet in dat vreselijke jargon... de eigenaren van dit probleem. Omdat zij degene zijn die het initiatief hebben genomen. En Cameron wil natuurlijk laten zien dat uh, uh, ingrijpen op humanitaire gronden... Uh, in het buitenland, een, uh, een Blair-troetelstelling... dat je dat kunt doen zonder brokken te maken. Maar die brokken die, uh, lijken in dit geval niet denkbeeld. Hmm, maar het zou kunnen zijn, denk ik, dan, Hieke, dat anderen zich buitengesloten voelen. Zou dit niet voor problemen kunnen zorgen binnen de NAVO? Um, of dit voor problemen zorgt binnen de NAVO... ja, kijk, die kritiek uh, dat anderen niet genoeg doen... dat, uh, uh, dat is natuurlijk uh, problematisch. Het feit dat de Amerikanen van het begin af aan hebben gezegd... jongens, uh, we willen wel meedoen, maar uh, op het achterbalkon... jullie moeten het voortouw nemen, dat is natuurlijk ook een probleem. Ik denk dat um, uh, Sarkozy en um, uh, Cameron vooral hopen op uh, uh, blijvende standvastige steun van de Arabische landen... die er uiteindelijk ook voor gezorgd hebben dat die resolutie uh, uh, aangenomen is... en dat die ook hopen dat de Arabische landen meer uh, praktische hulp uh, zullen gaan geven. Want uh, de ramp is natuurlijk niet te overzien. Dit is natuurlijk een ongelooflijk uh, uh, moeilijk onderwerp in uh, moslimlanden. De ramp is natuurlijk niet te overzien als dit verkeerd... in wat afgeschilderd kan worden als west interventie in een moslimland. Ja, die Arabische steun, daar moet misschien meer duidelijkheid over komen... in een Libië-overleg vandaag in Qatar. Dat gaan beide heren natuurlijk ook nauwlettend volgen. Ja, dat, eh, ik denk dat dat gewoon een ander spoor is in het eh, totale overleg. Net als het eh, nato defensieminister bijeenkomst van in Berlijn... de komende twee dagen ook een apart spoor is. Goed. Er wordt gepraat op verschillende sporen. Hieke Jippers vanuit Londen hoort u. Naar Duitsland dan, koningin Beatrix is daar uh, op staatsbezoek gisteren. En vandaag, vandaag de tweede dag, gaat dan vooral over Berlijn. Het nieuwe Duitsland, ruim twintig jaar na de hereniging van Oost en West. Um, zo gaat de koningin lunchen met jongeren die rond de eenwording in 1990 zijn geboren. Onze correspondent Wouter Meijer zocht zo vast op. Um, ik vind het interessant natuurlijk een koningin te treffen of ook die koningsfamilie. Ja, yeah, ik vind het interessant wat ze voor vragen stellen, dat ze natuurlijk aan ons geïnteresseerd in, um, zijn, aan Duitsland, aan de Duitse geschiedenis. Het is een eer en ook heel spannend om de koningin te ontmoeten en dat ze zo geïnteresseerd is in de Duitse geschiedenis. Ja, ik ben benieuwd wat ze wil weten en wat voor vragen ze ons gaat stellen. Dat zegt Pauline Bolt, een van de jongeren die met de koningin mogen lunchen, omdat ze vlak voor of vlak na de eenwording van 1990 zijn geboren. We hebben met haar en met Jonathan Engel afgesproken bij de officiële herdenkingsplek voor de Berlijnse muur. Om een beetje in de stemming te komen. Want verder denk je er natuurlijk niet elke dag meer aan aan Oost en West. Maar voelen jullie je nog, Wessie of Ossi? Nee, also überhaupt niet. Um, ik würde jetzt zu niemandem gehen en zeggen: Hallo, ik ben Jonathan en een Ossi. Also, ik ben knapp knap twee jaar na een Mauerfall geboren. Ik ben in Oost-Berlin groot geworden. Natuurlijk komen mijn eltern uit mijn Oosten, mijn grootouders uit mijn Oosten. Ik ben, geloof ik... Nee, ik zou nooit zeggen, hoi, ik ben Jonathan en ik ben Ossi, Maar ik ben natuurlijk wel helemaal door Ossi's opgevoed. Thuis en op school. Dus ik ben sociaal gezien wel erg door het Oosten beïnvloed. Nee, niet meer. Als iemand vraagt, dan zeg ik ik kom uit Berlin. Ik ben Berlinerin en daar denk ik niet meer in Oost of West. Pauline zegt altijd, ik kom uit Berlijn. Want West-Berlijn, dat zeg je eigenlijk niet meer. Ik voel me nu net zo thuis in de andere kant van de stad, zegt ze. Maar ook bij haar heeft het wel even Duurt voordat ze echte Oost-Duitsers leren kennen. Ja, we hebben in de schule op jeden Fall zeer uitgievig gesproken. Im Geschichtsunterricht is dat ook meermals behandeld. Maar wat mij immer zo'n bisschen gefehd had, was wirklich der Zug, dan ook wie we jetzt heute hier stehen. Dat man wirklich mal in Berlin durchgeht. je leert het op school wel. Bij geschiedenis ging het over de DDR, maar allemaal theoretisch, alsof het in het buitenland ligt. We gingen nooit ergens zelf kijken, terwijl het zo dichtbij is hier in Berlijn. Dat is in het Oosten natuurlijk anders. Daar hebben veel mensen het nog steeds over, de DDR. En Jonathan wil ook wel wat meer begrip voor de mensen die zeggen dat ze het toen beter hadden. Vielleicht in de consequentie zeggen mij ging het beter Die hebben hun arbeid verloren. Die hebben gezien wie uit hun stad in Oost-Deutschland, maar Brandenburg of Mecklenburg, die jonge mensen wegziehen. Ja, dat komt omdat veel mensen veel hebben verloren. Hun baan, hun toekomst. En tegenwoordig wordt de nadruk erg gelegd op alles wat slecht was in de DDR. Maar veel mensen krijgen ook het gevoel dat ze zelf daarom ook niet deugen. Dus daar mag je wel wat voorzichtiger mee omgaan. En als de koningin je nou vraagt, hoe gaat het nu met Duitsland? Dat die blute tijd voorbij is en we vooral wirklich sociale problemen bekommen werden. waar die schere tussen arm und reich immer weiter auseinander gaat Und die migrationsdebatte ja vollkommen am laufen is. Ik denk dat de bloeitijd voorbij is. De verschillen tussen arm en rijk die worden weer groter. En Pauline is ook niet erg optimistisch. Bijvoorbeeld een baan vinden wordt steeds moeilijker, de concurrentie wordt sterker. Ja, ik denk dat het wordt ook op een gegeven moment moeilijk wordt om een job te vinden. Want ik heb altijd de indruk dat men echt heel veel nodig moet zich in alle richtingen bedenken, uitbilden, maken. Und... Je hebt steeds meer nodig. Diploma's en studie en dan nog een paar stages lopen. Ik denk dat dat voor mijn generatie veel zwaarder is dan vroeger. En hebben jullie nog een boodschap voor de Koningin? Iets wat ze per se moet weten over Duitsland? Ik heb persoonlijk gar geen aanliegen, um, der Koningin jetzt unbedingt irgendwas sagen zu müssen. Sondern ik glaube, um, dass die Koningin zeer interessiert is, was Europa angeht, zeer interessiert is ook, was deutsche Geschichte angeht. En vor allem an dem aktuellen Zustand interessiert is. Nee, ik heb geen boodschap. Het is vooral spannend. En bij die lunch hebben we met jongeren uit heel Duitsland. En ze toont belangstelling, dus ze kan bij ons allemaal terecht voor ons eigen verhaal. En als je dat bij elkaar voegt, dan krijg je het hele plaatje compleet. Geen waarheid, maar die sommen maken het uit. Kleine uitzendbureaus rommelen met salarissen en met administratie. En de Belastingdienst de duikt erop en pakt de fraude aan. De verkeersinformatie bij de AWB, Dennis Mooi. Marcel, er staat nog 95 kilometer aan files. Er staan nog een paar lange tussen. De A1 richting Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort Noord. 8 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. En de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Zaltbommel en het knooppunt Empel. 3 kilometer. Ook dit komt door een ongeluk. En ook hier zijn alle rijstroken weer open. Er staat een vrachtwagen met een klapband en een lekke dieseldenk... op de A50 vanuit Os naar Arnhem. En daarom staat er tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Grijshoor... Een file van 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is de 16 minuten over 9. We gaan weer eventjes naar Joris van der Kerkhof. Die is in Amsterdam, waar we inmiddels de gong hebben gehoord. Een uurtje geleden, een uur geleden. Actie Nederland Helpt Japan is begonnen. Wat gaat er vandaag gebeuren, Joris? Er gaat vandaag vooral muziek gemaakt worden. In de loop van de middag gaan ze reporteren hier. Op een groot, rond, rood um, wit. Het nee, is een rood podium eh, waar, waar iets op gebouwd wordt. Of misschien is het rode alleen maar om het grasveld te beschermen. Dat zal het zijn en daar wordt het podium opgebouwd. Het is de vlag van Japan. Die en die, daar blijft daar, die blijft daar liggen dan? Ja, ja, maar niet tijdens de wedstrijd natuurlijk. Nee, nee, nee, maar voor de wedstrijd, want in de loop van de avond is er een wedstrijd tussen Ajax en... Shimizu s pulse een eredivisie-team uit Japan. En daarvoor zijn er allerlei optredens en daarvoor... Uh, spreek ik nu met de directeur van het uh, Rode Kruis, meneer Brederveld. Witte ballonnen, rode ballonnen, ook de Japanse vlag. Nederland helpt Japan. Daaromheen de blauwe, rode, oranje uh, stoeltjes uh, van de arena. De eerste laag, maar ook de tweede laag. Uh, die eerste laag zit vol, hè? De, de, zoveel kaarten hebben we in ieder geval al verkocht. We zijn druk bezig ook de tweede ring vol te krijgen. Maar als die tweede ring niet vol komt, hoe ziet er dat dan uit... Nou, prachtig. Want ja. ook 20.000 mensen zijn. is een hele grote groep mensen. En uh, het gaat erom dat ze daar actief uh, aan meedoen. En daar heb ik alle vertrouwen in. Ja, dit is een hele andere actie dan voor uh, Haiti. of voor de tsunami. Uh, het, het, de vorige tsunami. Om het maar zo te zeggen. Uh, anders, omdat ook Nederlanders zullen denken. van ja, die Japanners zijn financieel in ieder geval. krachtig genoeg om het zelf op te lossen. Is dit voornamelijk verbondenheid tonen? Ja, het is allebei. Ik begrijp heel goed dat mensen denken... nou, Japan is toch een rijk land. Dat is zeker waar. Alleen, er zijn geen rijke landen in deze wereld... die in staat zijn om zo'n grote ramp in hun eentje aan te kunnen. Dus er is altijd internationale steun nodig. Maar wat ook heel belangrijk is, en het Rode Kruis is een organisatie daarvan... is de solidariteit die daarmee getoond wordt. Normaal worden dit soort acties gevoerd door u... en door allerlei andere hulporganisaties in Nederland. Nu doet u het in uw eentje. Dat kan twee dingen betekenen. Het kan een voordeel zijn, hè? we kunnen gewoon helemaal zelf. Het kan ook een nadeel zijn, omdat het helemaal alleen op u aankomt. Wat is het? Nou, het is, het is een beetje van allebei. Het is uh, ook, uh, als je een grote actie uh, voert, uh, heerlijk om de solidariteit van de collega's ook te voelen... en samen te werken om zo'n actie tot succes te maken. De besluitvorming van de SAO om nu niet in actie te komen is heel begrijpelijk... omdat alle andere collega's geen partners hebben in Japan en het Rode Kruis wel. Namelijk het Rode Kruis. Namelijk het Rode Klaas. Nou, het betekent ook geen Giro 555? Het betekent geen Giro 555. Het betekent wel Giro 6868. En het betekent 0800 1112 om te bellen en geld te geven. En wat nou zo leuk is. U hebt het al een keer gedaan uh, vanochtend. En ik ga het gewoon zelf ook nog een keer proberen. Neemt u er ook eentje trouwens hoe met z'n tweeën? Neemt u de grote? Of neem ik de grote? Zo ging dat uh, een uur geleden. Het is, en zo gaat het ook straks bij de openingen van de muziek. Dan komt er een Japanse slagwerker. Op die Joris van der Kerkhof. Meer over die actie hoort hij trouwens voor Japan later op Radio 1. Ondeugend. Veel kleine ook ondeugend. Veel kleine uitzendbureaus frauderen, blijkt uit onderzoek van de Belastingdienst. Nou, dat is meer dan ondeugend. Ze schoemelen met de omzet en betalen weinig... of zelfs helemaal geen belasting en premies. Nou, dan moesten we staatssecretaris van de Wekers van Financiën... maar eens vragen of die uitzendbureaus wel te vertrouwen zijn.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 U gaat het keiharde aanpakken. Zo is het maar net. Dat is het beleid ook van dit kabinet. Al oh dus, staatssecretaris van het Wekers van Financiën, Peter Blok, sprak met hem. Keiharde aanpak, u hoorde dat. Nou, dat geldt ook voor de eerstejaarsstudenten... die um, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam studeren. Die moeten meteen al 60 studiepunten halen in hun eerste jaar. En dat moet vanaf komend jaar voor studenten Sociale Wetenschappen in Rotterdam. We praten met Henk Smit, rector magnificus van de Erasmus Universiteit. Meneer Smit, goedemorgen. Dat is een behoorlijk strenge eis. Waarom moeten studenten meteen hun eerste jaar al die punten halen? Uh, studenten doen er op dit moment uh, vijf jaar over hun uh, bachelorstudie gemiddeld. En uh, die studie duurt uh, eigenlijk maar drie, drie jaar. En dat komt omdat studenten enorm veel mogelijkheden krijgen tot herkansen. Als je het, in het eerste jaar niet haalt, dan doe je het in het tweede jaar. Uh, als je de tentamens in het tweede jaar uh, niet haalt, dan doe je ze in het derde of het vierde jaar. En dat is uh, ongewenst, dat is uh, een verspilling van tijd uh, en van talent. En dus hebben we uh, gekeken naar het Amerikaanse onderwijs. En we hebben ook gekeken overigens naar het onderwijs uh, in het voortgezet onderwijs in Nederland. En als je in Nederland uh, in de brugklas komt, dan kan je niet blijven zitten. Dan ga je over naar de tweede uh, klas van het VWO of je gaat naar de HAVO of je gaat van school af. Ja. En uh, dus hebben wij tegen elkaar gezegd, uh, waarom gaan we dat niet doen... ...in het eerste jaar van de universitaire studie. Ja, meneer Smit, u zegt het ligt aan het systeem en toch worden ja. de studenten aangepakt. De studenten, worden niet, de, de studenten worden aangepakt door de staatssecretaris. Die heeft besloten dat studenten een boete moeten gaan betalen na hun vierde jaar. Studenten moeten dan 3000 euro gaan betalen. Ja, maar met, u pakt ja. ze aan in het eerste, eerste jaar. U laat ze flink weten. Nou, die studenten gaan niet weten, want we gaan ze helpen. We gaan ze helpen om... Dus dat hoort erbij? Ja, kijk, op dit moment blijkt uit onderzoek dat studenten ongeveer 15 uur per week aan hun studie besteden. Een studie is iets geworden wat je er een beetje bij doet. In plaats van iets waar ja, toch een zekere toewijding voor nodig is. En wij vinden dus dat dat moet veranderen. En daar gaan we ze bij helpen. In de faculteit sociale wetenschap krijgen studenten heel kleinschalig onderwijs. Ze gaan werken in kleine groepen. Uh, het aantal herkansingen zal inderdaad beperkt worden, maar dat staat tegenover dat je niet overal een voldoende voor hoeft te halen. Hè. Op de middelbare school mag je ook wel eens een keer met een vijf uh, over. Nou, dat zal bij ons ook zo zijn. Okay. Dus minder herkansingen, maar tegelijkertijd ook niet elk tentamen meer over hoeven te doen omdat uh, je een keer een vijf uh, hebt gehaald. En uh, als de student het niet haalt, als hij niet die 60 punten haalt, dan is het uh, weg. Dan uh, is die student blijkbaar niet geschikt voor de Erasmus-universiteit. Dan laat hij daarmee zien dat hij misschien uh, beter uh, in een andere vorm van onderwijs, op het HBO, uh, uh, verder zou kunnen gaan. Mm -hmm. um, uh, u moet zich realiseren dat we eigenlijk al na vier maanden nadat een student begonnen is, met 95% zekerheid kunnen voorspellen of die student uiteindelijk ergens in het tweede jaar voldoende studiepunten uh, ja. uh, haalt. Ja. Dat is een enorme verstelling. dat is jammer. Hè. En waarom doet u daar ook in één jaar beslissing over? Een Student. Nee, waarom doet het alleen bij sociale wetenschappen? Uh, sociale wetenschappen die zijn er klaar voor. Die hebben kleinschalig onderwijs. Uh, die, uh, daar worden studenten echt geholpen om uh, zich goed voor te bereiden op uh, tentamens. Uh, en uh, daarom beginnen we dus op wat kleinere schaal. Het gaat ook nog om uh, ongeveer 500, 600 studenten. Uh, de rest van de universiteit volgt volgend jaar. Meneer Smit, u uh, gaf net al even aan dat u niet zo achter het beleid van de regering staat. Die lang studeerders staat aanpakken. Maar het, uiteindelijk heeft dat niks met deze maatregel van u te maken. Nee, u had hem sowieso doorgevoerd. Kijk, uh, studenten, we weten al twintig jaar lang dat, dat herkansingen en, en de mogelijkheid om ongelimiteerd maar studie uit te stellen. Hè, want herkansen betekent, ja je gaat eens een keer naar een tentamen. Je kijkt wat er gevraagd wordt voor de volgende keer. En zo herkansen studenten zich uiteindelijk uit het curriculum. Het, is zo dat, het blijkt zelfs zo te zijn in onderzoek... dat hoe meer herkansingen er zijn... hoe groter het risico is dat studenten, de studenten hun studie niet afmaken. En dat is natuurlijk een paradox. Want die herkansingen waren nou juist bedoeld om studenten te helpen. Ja. Maar ze hinderen. Goed, dat is duidelijk. Meneer Schmid, Henk Smit, rector magnificus van de Erasmus Universiteit. Dank u wel. Jo. Wij gaan nog even terug naar Groot-Brittannië, want daar kunnen ze er niet op wachten. Nog 16 nachtjes slapen en dan zullen prins William en zijn bruid uh, Kate... met naar verwachting zo'n 2 miljard televisiekijkers als getuigen elkaar het ja-woord geven. Maar misschien moeten we niet naar Groot-Brittannië, maar naar Amerika... want daar lijkt de gekte rond dat koninklijk huwelijk echt geen grenzen te kennen. Het is leuk om een land as a country.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 that Americans do find this sort of event very appealing and we look forward to receiving our visitors and hopefully giving them a memory that will remain with them for their entire lives In Amerika zelf lijkt de gekte rond het aanstaande huwelijk van William en Kate nog groter dan in Groot-Brittannië Honderden Amerikaanse journalisten zullen vanuit Londen verslag doen het Television ABC heeft al sinds januari een blog op zijn site. If you want to stay on top of all the latest royal wedding news, check out our Royal Diary blog at abcnews.com/gma. All that leads special coverage of the big events. Op ABC's blog, The Royal Diary, het laatste nieuws, foto's en video's over het koninklijk huwelijk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 Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. Morgenochtend zes uur zijn laar. En ik heb weer vanavond de collega's vanaf half vijf. Tim en Lucella en nu de KRO met Goedemorgen Nederland. Mark Stakenbeur, goedemorgen. Goedemorgen. De vereniging van effectenbezitters vreest dat de aandelen van Ajax... te veel onder druk staan door de affaire Johan Cruijff. En Alzheimer-patiënten zijn steeds vaker de dupe van financieel misbruik. Bijvoorbeeld door een huwelijk... waar hun kinderen dan plotseling mee worden geconfronteerd. Dit en meer zometeen in KRO Goedemorgen Nederland... na het nieuws van half tien hier is door Meegens. Radio 1. Het NOS Journal. In het Wildersproces worden vandaag de arabist Hans Jansen, raadseer Tom Schalken en Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks gehoord. Ze waren alle drie bij een etentje. Jansen heeft gezegd dat raadseer Schalken hem daar wilde overtuigen. Van het feit dat het een juiste beslissing was om Wilders te vervolgen. Stoppen van de productie bij autofabriek Saap in Zweden heeft voor het eerst geleid tot ontslagen bij een toeleveringsbedrijf. Er zijn 80 mensen naar huis gestuurd. Saap, dat in handen is van het Nederlandse Spijkercars, legde vorige week de productie tijdelijk stil omdat het rekeningen van toeleveranciers niet meer kan betalen. Chipmachinefabrikant ASML. Daarentegen blijft goed draaien. Bedrijf uit Veldhoven zich nauwelijks last te hebben van de aardbeving in Japan. Bedrijven als Intel en Samsung hebben nieuwe chipmachines nodig... waarmee ze snellere chips kunnen maken. En daarom zou 2011 wel eens een recordjaar kunnen worden voor ASML. Zo denken ze in Veldhoven. En de jongen die in januari dood langs de A27 tussen Utrecht en Hilversum lag... was ontvoerd na een avondje poker. De politie heeft drie verdachten aangehouden. Eentje daarvan zit nog vast... Hij zou met een andere verdachte de jongen en zijn vriendin hebben meegenomen. Die vriendin werd na mishandeling van het stel achtergelaten. En de jongen is een dag later doodgevonden door een wandelaar. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog 18 files, 55 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam, tussen Barneveld en Hoevelaken 3 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En datzelfde geldt voor de A2 Utrecht en Bos, tussen Zalbommel en het knooppunt Empel, 3 kilometer ook. Hier zijn alle rijstroken dus weer open na een ongeluk. Op de A29 vanuit Rotterdam, daar staat bij Oud-Beijeland drie kilometer file. Ook hier is een ongeluk gebeurd. En er staat een vrachtwagen met een lekke dieseltank en een klapband op de A50 vanuit naar Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum, daarom 10 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Mark Stakenburg. Aandelen Ajax staan onder druk door Cruyff Gate. De tijdelijke crisis- en herstelwet wordt een permanente wet... tot groot ongenoegen van de Partij van de Arbeid. Rechtsgeleerden schrijven brandbrief aan Obama... over slechte behandeling Wikileaks-gevangenen... en het ochtendtumeur van Koos Postema. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is Karo. Goedemorgen Nederland. Ah. Dijs Boelens is vanochtend in Hengelo. De politie worstelt met de controle op wapens. Straks praat ik met de afdeling van de politie Twente die dat moet doen. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. De vereniging van effectenbezitters wil praten met Ajax... over een extra beleggingsvergadering. Volgens de VEB hebben minderheidsaandeelhouders... veel minder informatie dan de vereniging AFC Ajax... die 73% van de aandelen in bezit heeft. Goedemorgen, Niels Lemmers van de VEB. Goedemorgen. Ja, hoe komt dat eigenlijk? Ja, hoe komt dat eigenlijk? Dat is een, uh, een vraag een beetje naar de structuur. Kijk, die vereniging die zit er heel dicht bovenop. Die heeft ook veel aandelen, die heeft... Korte lijntjes met bestuurders en commissarissen. En die eist gewoon continu dat die commissarissen en bestuurders met hun praten. Nou, dan is het aan de, aan de bestuurders en commissarissen om te zeggen... dat willen we wel doen met u, maar dan moeten we het ook met alle andere aandeelhouders doen. En ja. daar gaat het een beetje mis de laatste tijd. Ja, waarom is dat erg eigenlijk? Omdat als je meer informatie hebt dan iemand anders, kun je daar je voordeel mee doen. Daar kun je je voordeel mee doen op de beurs, maar daar kun je ook je voordeel mee doen... Bij het voeren en maken van het beleid van de, de onderneming. Ja, en wat is dan uh, het gevolg van die informatieachterstand voor die kleinere beleggers? Nou, die kleinere beleggers die zullen altijd achteraan lopen bij het nemen van beleggingsbeslissingen. maar ook bij de wetenschap over hoe het gaat binnen een bedrijf. Nou, en dat is niet goed. Dat is niet goed voor de beurs. Dat is niet goed voor het bedrijf waar je op dat moment in belegt. En ja, dat moet zo snel mogelijk van tafel. Ja, hoe bent u erachter gekomen dat uh, AFC Ajax meer weet dan de kleine belegger? Nou ja goed, uh, je, hoeft hem, je hoeft de kranten maar open te slaan en de praatprogramma's over voetbal maar te volgen en je ziet dat er uh, een hoop gedoe is bij Ajax en dat daar continu gepraat wordt met de ledenraad, ook zo'n uh, institutie van Ajax, waar ook weer aandeelhouders in zitten die dus op een ander moment meer informatie hebben. En ja. wat we ook gezien hebben is dat de volatiliteit van het aandeel, dus het aantal transacties en de uitslagen in de koers, uh, sterk zijn toegenomen afgelopen weken. Dus dat betekent dat er veel meer mensen bezig zijn in dat aandeel te handelen. Nou, dat wijst erop dat er informatie is die daarvoor in ieder geval niet aanwezig was. Dat er informatie gelekt is? Dat zou kunnen, of dat er mensen met voorwetenschap hebben gehandeld. Ja, uh, dat uh, klinkt als koersmanipulatie. Dat klopt, daarom hebben we ook tegen de AFM gezegd... AFM, wij constateren dit. Dit is, dit is wat verdacht. Uh, het is aan u, AFM, de autoriteit financiële markt... die toezicht moet houden op de beurshandel... om daar onderzoek naar te doen. En vanuit onze kant, de VEB is zelf ook aandeelhouder van Ajax... hebben we het bestuur en de commissaris van Ajax gevraagd... om alle aandeelhouders te informeren via een aandeelhoudersvergadering. Welke rol speelt de affaire, laat ik maar noemen, kruif in deze hele zaak? Nou, kijk, dat is een beetje het, het punt... Ajax is een beursgenoteerde onderneming en een voetbalclub. En wat er gebeurt in die voetbalclub... heeft natuurlijk zo zijn weerslag in, in het beursbedrijf en andersom. Um, het beursbedrijf zou informatie openbaar moeten maken. Moet al zijn aandeelhouders gelijk behandelen. Moeten bestuurders en commissarissen in control zijn, zoals het zo mooi heet. Die moeten op de bal zitten. Um, wat er nu gebeurt is dat het kamp Kruif in de voetbalclub mensen gaat optrommelen... om voor hun plan te zijn in plaats van voor het beleid van de club... en van het beleid van de directie. Mm -hmm. En gaat de directie en de commissaris onder druk zetten... om hun beleid te wijzigen. Nou, beleidswijzigingen, dat doe je op een aandeelhoudersvergadering... in gesprek met je aandeelhouders, want dat is een, een toekomstvisie... een strategisch plan. Ja, en nu wordt dat vanuit een voetbalclub gedaan. Ik zeg niet dat dat een slecht voetbalplan is... Maar het had op een andere plek moeten worden besproken. Ja, u wilt zo'n beleggersverradering. Ajax heeft daar geen zin in. Ajax WSU verzoekt maandagavond af. Wat nu? Nou ja, um, uh, we zijn door Ajax uiteindelijk toch uitgenodigd. Omdat wij nog gehamerd hebben op het belangrijke moment waar het bedrijf Ajax NV nu in zit. He, wat ga je doen? Wie zijn er nog de baas binnen, de, binnen het bedrijf? Wie kan nu nog beslissingen nemen? Dat is allemaal onduidelijk. Omdat iedereen opstapt behalve van de boom, boog. Dus ja, daar moet ook een aanhoudsvergadering voor komen om nieuwe mensen te zoeken. Dus op een gegeven moment heeft AI gezegd, nou ja, u heeft toch wel steekhoudende argumenten. Laten we met de kamers onder tafel gaan zitten. En dat gaat vrijdag gebeuren. Ja. Zou er sprake kunnen zijn van strafbare feiten? Nou, dat vind ik heel moeilijk. Dat laat ik ook graag aan de AFM. Die moet dat onderzoeken. Uh, en, en als ARM iets ziet, dan zal ze daar vanzelf wel actie op ondernemen. Ja. Waar wij voor in zitten, is voor de minderheidsaandehouder... die gewoon ook mee wil praten over de toekomst van het bedrijf Ajax. En of dat nou met het plan Coronel is, of met het plan Kruijf is... of met misschien nog wel een derde plan... Dat is dan vervolgens ter discussie. Maar waar het over gaat is dat de juiste mensen moeten worden geïnformeerd... en dat de juiste mensen verantwoordelijkheid moeten afleggen. En dat is het bestuur en de commissarissen. Ja, stel dat Ajax toch blijft weigeren om met u te praten... om met zo'n beleggersvergadering te komen. Wat, uh, wat, bent u er nog? Ik ben er nog. Oh, uh, ik hoor ineens een brom. Uh, wat staat u dan te doen? Mocht Ajax echt blijven weigeren verder met u te praten? Nou... Ik ga er eigenlijk vanuit dat Ajax, het bestuur van Ajax en de directie heel transparant en toekomstgericht het gesprek in zullen gaan. En niet alleen met ons, maar ook met andere belangen uh, rekening zullen houden. Uh, uiteindelijk is het natuurlijk aan uh, de aanhouders zelf om te beslissen of er een vergadering komt. En anders eventueel nog bij een rechter langs te gaan om te vragen of hij niet vindt dat er een aanhoudersvergadering moet komen. Maar dat zijn allemaal dingen waarvan ik hoop dat we niet uh, hoeven te komen. En dat het bestuur van Ajax inziet dat dit een belangrijk moment is in het leven van de vennootschap En dat er ook gewoon de juiste beslissingen moeten worden genomen op de juiste voorraad. Ik uh, dank u wel, Niels Lemmers van de VEB. Graag gedaan. Ranking the news. de nieuws. De vraag dag. van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Nederlanders geven jaarlijks 1,9 miljard euro uit aan goede doelen. En dat komt neer op 210 euro per gezin. En zo blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Op welke plaats staat Nederland in de top 10 van de meest liefdadige landen? Socioloog René Bekkers van de Vrije Universiteit. Het antwoord is, dat weten we niet. We weten wel hoeveel procent van de bevolking in Nederland ge geeft aan goede doelen. En dat loopt zo tegen de 80 procent. En dat is uh, het meeste van alle landen in de hele wereld. Er is uh, vorig jaar een onderzoekje gedaan uh, in 160 landen... waaruit bleek dat in Nederland ongeveer 80 procent van de bevolking geeft... En uh, op de voet gevolgd worden wij door Engeland 73%, Ierland 72% en Zwitserland 71%. De verklaring hiervoor die ligt waarschijnlijk in onze protestantse traditie. Dat klinkt uh, misschien vreemd, uh, maar wat je ziet is dat landen waarin een groter gedeelte van de bevolking een protestante achtergrond heeft, uh, daarin wordt meer gegeven. Heeft u een vraag bij het nieuws? Mail ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw minuut ranking de nieuws. We gaan terug naar Hengelo. Hier is Thijs Woedens. In het bureau Hengelo. En we gaan het hebben over uh, wapens. De politie worstelt met, uh, met uh, ja, de, wapens de wet wapens en munitie. Meneer Sikkinga, u bent van het bureau Bijzondere Wetten. We lopen nu naar achter. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent uh, van de politie Twente, het korps Twente. En u houdt zich bezig met uh, ja, schietverenigingen, controle op wapens... en wat er nog meer bij komt, hè? Ja, wij, uh, ik, ik werk bij het bureau bijzondere wetten. bureau bijzondere wetten die, uh, die zorgt, uh, die houdt toezicht op de taken. En dat is inderdaad het legale verhaal met, met mensen die uh, voor de schietsport uh, wapens onder zich hebben. Mensen die jagen. En daarnaast hebben wij uh, nog een hele goede categorie beveiligers. Maar die hebben geen wapens. In ieder geval, daar heeft de Korpschef ook toezicht op. Om, uh, om die, om dat, om die regeling, uh, regelgeving te kunnen uh, kunnen uitvoeren. Ja, in totaal zijn hier in Twente uh, ongeveer 3900 uh, wapens in omloop: jachtwapens, maar ook wapens bij schietverenigingen. Um, nu is het belangrijk, hebben we al gehoord van experts de afgelopen tijd, dat er um, ja, mensen die bij schietverenigingen we lopen nu elkaar binnen, mensen die bij schietverenigingen zitten, dat je let op signalen. Doet u dat ook? Ja, zeker. Uh, dat is bij ons een Prio 1... Signalen uit de samenleving, ook van schietverenigingen... van uh, waar mensen op hun werk op markten, op waar maar ook... als daar signalen komen van mensen die in het bezit zijn van wapens, legaal... dat zijn dus mensen die of een jachtakte hebben... of uh, een schietverlof hebben voor de bedrijven van de sport... daar reageren wij direct op. Ja, wanneer, wanneer grijp je in? Wanneer ga je iemand die wel een vergunning heeft, ga je daar op bezoek? Ja, dan gaan we direct op bezoek. Maar wanneer doe je dat? Als wij signalen krijgen uit onze eigen organisatie of van extern. Het kan zijn dat de schietvereniging uh, aangeeft dat iemand uh, afwijkend gedrag uh, vertoont. Ja, kunt u vertellen wat voor signalen dat zijn? Wat, wat is dan afwijkend gedrag? Afwijkend gedrag is zijn dat iemand uitladingen doet op een schietvereniging. Het kan zijn dat iemand anders zich anders gaat kleren. Dat iemand zich afzondert. Of dat iemand uh, plotseling of heel langzaam een ander gedrag gaat vertonen... wat ook in de schietvereniging... Opvalt. Heeft u onlangs hier in, bij de politie Twente een geval bij de hakken gehad? Dat ja, min of meer vergelijkbaar is geweest met het geval van Tristan van de Vee. Kunt u daar wat over zeggen? Ja, nou, min of meer vergelijkbaar. Het is een heel, was een heel primair stadium waarbij een, een jongeman opviel, onder andere ook op de schietvereniging, maar ook op school. Dat is bij ons terechtgekomen. Wij, heb, wij zijn gaan koppelen, toch? En wat, wat, wat, wat viel op dan? Um, dat hij zich afzonderde, dat hij uh, uitlatingen deed, dat hij. Uh, ja, zijn gedrag was anders. En dat is moeilijk. Wij zijn natuurlijk niet afgestudeerd op het, op het bepalen van iemands gedrag. Maar signalen die, uit, die daar uit weg zijn gekomen hebben geleid... dat wij toch de zaak hebben opgepakt vanuit bijzondere wetten. We hebben doorgespeeld naar uh, in, binnen onze organisatie... een onderdeel die zich daarmee bezighoudt. En dat heeft geleid dat in een vroeg stadium toch uh, bekend geworden is... dat deze jongen ja, de, de weg al maakte richting uh, het, het, wat, wat, wat, ja, wat in principe gebeurd is in Alphen. Ja. Nu uh, zijn er geluiden in de Tweede Kamer uh, dat uh, op schietverenigingen... alle wapens die er zijn centraal in kluis moeten worden opgeslagen. Is dat een goed plan? Ik snap de commotie van de politiek, dat, dat men dat voelt en dat men dat graag wil. Maar ik denk dat als je dat op het incident gaat, gaat uh, spiegelen... wat er gebeurd is in Alphen aan de Rijn, heeft dat geen allerlei effect. De veiligheid, de wapens liggen nu verspreid binnen de vlofhouders. De vlofhouders worden strikt gecontroleerd of, of de wapens goed zijn opgeslagen... Maar dat is geen garantie dat iemand, ook al sla je het centraal op... of je slaat het iemand thuis op, dat iemand dit soort handelingen gaat verrichten. Daar is dus de signaleringen vooraf vanuit, vanuit maatschappelijk werk... vanuit de jeugdzorg of vanuit de psychiatrie... of vanuit zijn werk uh, of vanuit zijn woonomgeving. Die signalen zijn heel essentieel om dat, om dat te kunnen voorkomen... om dan te gaan kijken van, hey, is dat een houden en moeten we daar stappen tegen ondernemen. Gaat u vandaag nog bij iemand op bezoek om een wapen op te halen? Vandaag gaan wij niet op bezoek naar iemand om een wapen te halen... Want ik moet toch zeggen dat de cliënteel, althans de groep jagers en verlofhouders in Twente... dat is... Uh, nou op, op, ja, op jaarlijke basis hebben we vorig jaar tien intrekkingen gehad. En we hebben twintig gevallen gehad van voor voorlopige intrekking. Nou, dan mag je zeggen, van, dat is netjes op een groep van ongeveer 4000 mensen. Vandaag ga ik maar gewoon koffie drinken dan. Dat gaan we doen. Een bijdrage van Thijs Boedens. <middels> Straks rechtsgeleerden schrijven brandbrieven aan Obama... over slechte behandeling Wikileaks-gevangene Bradley Manning. Maar nu eerst het goede nieuws. Positief Nieuws Network. De gemeente Barneveld krijgt vanaf 1 juni een eigen dorpsbouwmeester. Er is een welstandscommissie, zoals dat in veel meer gemeenten functioneert. Uh, en we hebben een welstandsbeleid. En wat uh, de coalitie heeft afgesproken is dat eh, ook in het kader van de bezuinigingen... maar ook om de regeldruk voor inwoners te verminderen... dat we meer plekken gaan aanwijzen waar welstandsvrij kan worden gebouwd. Eh, ook het soort bouwwerken eh, wordt tegen het licht gehouden... waarvoor geen welstandsvereisten meer nodig is. Dus eindelijk kan ik mijn huis in de vorm van een ei laten bouwen. We gaan de welstandscommissie afschaffen... En in plaats daarvan moeten we nog wel ergens een toets kunnen plaatsvinden... als ze daar eens nou eens één iemand voor verantwoordelijk maken... en laten we die dan de stads- of dorpsbouwmeester noemen. Dat wordt een hele machtige man, lijkt me. Of vrouw. Nou, dat, dat lijkt misschien misschien dat uh, die meneer of mevrouw dat zelf nu ook bedenkt... Uh, in de aanloop naar het naar Barneveld komen. Maar de gemeenteraad stelt de bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen vast. Dus daar zal altijd naar moeten worden geluisterd. Dat is het kader van waaruit we werken. Op dit moment zit nog de oude welstandscommissie er. Ja. Een burger en twee architecten. Ja. En die burger heeft helemaal geen achtergrond behalve smaak. Die heeft uh, geen. Nee, er is niet iemand die daar een afgeronde opleiding volgens mij voor heeft. Barneveld uh, uh, is een gemeente groot van oppervlakte. Maar geen hotel te vinden in heel Barneveld? Daar zijn wel de mogelijkheden uh, voor aan het ontstaan. Juist omdat we bij uh, Barneveld Noord, daar zit ook het Transferium. En daar willen we ook een hotel uh, laten realiseren, die, die, die er dan ook meteen bovenuit torent, zodat je. Bij wijze van spreken naar Nijkerk kunt kijken, om het zo maar te zeggen. En de, maar dat mag de dorpsbouwmeester dan weer beslissen natuurlijk. Ja, ja. En er is hier wel eens gek scheef. ik weet niet of u dat hotel kent... wat in Zaanstad is uh, gereden. Ja, ja, langs het station. ja. En, uh, ze hebben gezegd, nou, dat niet. Het kan een oudbollige karakter hebben, dat, dat kip en ei uh, gebeuren. Maar je zou misschien wel iets met een ei kunnen doen. Het sprookje van de woonmens van Apeldoorn... Er was dus een wijkzuster die was zo populair dat zij niets meer hoefde te doen dan zich te laten verzorgen door de bewoners van de woonwijk. Nou, we zijn bezig daar in kerstgoten met een uh, woonmensenwandelvierdaag. Daar zijn we vorig jaar mee begonnen. En je merkt dat gewoon bij mensen dat we dat ontzettend leuk vinden. En heb je zelf ook nog een taak? Ja, ik mag altijd uh, ijsjes uitdelen, water uitdelen. Nou, en dat zal die zuster lekker vinden, zeg. Ja, dus gaan we gaan wandelen met de, met de buurt. En je merkt dat scholen meehelpen met de rolstoel duwen. Ze hoeven zelf niet meer te lopen. De buurtbewoners helpen mee, lopen mee. Ik dat de hele buurt gezamenlijk uh, daarmee actief is. En dat is wel heel positief. Wat heerlijk zeg, ik ga ook de verpleging in. Ja, die mensen worden gewoon zo in, dusdanig ingedeeld dat dat allemaal gewoon uit kan. En dat doen ze dan vanuit het, vanuit het pluspunt. Nou, daar worden ook alle activiteiten georganiseerd. Dus de hele wijk is gewoon druk met de zuster? ja. Dus ze komen er ook eigenlijk een beetje over de vloer. Dat is allemaal een druk te geven. Het gaat nu om twee wijkzusters. Twee maar liefst. Hebben jullie geld over? <laughs> ja. Het loopt wel een beetje de spuigaten uit, zo, is. Ja, ja dat, dat, dat, dat vonden wij ook. En daarom was dit ook een sprookje. <laughs> ja. Het Goede Nieuws werd u gebracht door Erik Bakker. your show now so what's it gonna be cause people will tune in how many train wrecks do we need to see before we lose touch oh and we thought this was low well it's bad getting worse so where'd all the good people go i've been changing channels i don't see them on the tv show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 Channels I don't see them on the TV show Van een paar jaar geleden hoorden we Jack Johnson en good people. Meer dan 250 rechtsgeleerden hebben de Amerikaanse president Barack Obama... een open brief geschreven waarin ze protesteren tegen de onmenselijke omstandigheden... waaronder de Amerikaanse WikiLeaks-gevangene Bradley Manning wordt vastgehouden. Goedemorgen, Amerika-correspondent Michiel Vos. Goedemorgen. Ja, Bradley Manning die wordt ervan verdacht honderdduizenden geheime staatsdocumenten... naar nou, de klokkersite WikiLeaks uh, geloosd te hebben... Hoe zijn die omstandigheden waaronder die vastzit? Ja, volgens die schrijvers van deze brief, 250 rechtsgeleerden... zijn die omstandigheden dusdanig dat dat eigenlijk moet leiden... tot wat je omschrijven moet als marteling. Deze man wordt uh, 23 uur per dag uh, alleen en opgehouden in een cel. Moet vaak uh, zonder kleren geheel naakt doorbrengen... vanwege veiligheidsredenen, zeggen de Amerikaanse autoriteiten. Hij wordt elke vijf minuten wordt er gevraagd of het goed met hem gaat, zodat hij dus niet zichzelf eh, bijvoorbeeld eh, zou kunnen eh, verbonden. Daar, daar, is, eh, volgens de Amerikaanse eh, daar zijn ze bang voor. Hij wordt de hele tijd gecontroleerd. En ja, die jongen zit al sinds vorig jaar juli vast, zonder dat hij is aangeklaagd of überhaupt is eh, veroordeeld natuurlijk. Hij zit gewoon, zeg maar, vast in voorrest... Eh, in een militaire gevangenis ergens in Virginia. Ja, dat klinkt als een vorm van marteling. Ja, en dat zeggen deze geleerden ook. Het zijn dus 250 rechtsgeleerden. Pikant eh, detail overigens is daar dat, dat één van die rechtsgeleerden een hoogleraar is... Eh, die zelf eh, les heeft gegeven aan Barack Obama, die zelf natuurlijk ook rechtsgeleerde was. En die man, Lawrence Tribe, die wordt gezien als één van de meest vooraanstaande grondwettelijke geleerden in Amerika. En deze mensen, al deze 250, zijn dus van mening dat dit eigenlijk moet leiden tot marteling. En schrijven... ...in die brief dat ze eigenlijk verbaasd zijn dat dit gebeurt onder Obama. Ik bedoel, Dit waren we een beetje gewend onder George W. Bush, maar niet onder Obama. Dat is een beetje de, de inferentie die uit deze brief spreekt. Ja, die Lawrence Stripe heeft ook nog uh, tot drie maanden geleden gewerkt voor de president... ...als juridisch adviseur, begrijp ik. Dat klopt. Dat klopt. En die heeft zijn baan opgezegd mede om deze zaak. Die is het gewoon niet eens met hoe deze zaak wordt behandeld en hoe deze jongen wordt behandeld. Het is natuurlijk allemaal heel pijnlijk voor de Obama-regering wat deze jongen zou hebben gedaan. Maar het is nog veel pijnlijker, vinden deze 250 brieven schrijvers. En ook anderen. Er wordt ook geprotesteerd in Amerika tegen de behandeling van Bradley Manning in zijn gevangenis. Het zou nog veel pijnlijker zijn voor de Amerikaanse regering hoe deze jongen wordt behandeld. Ja. Je zegt steeds, euh, jongen, hoe oud is hij? Ja, het is jongen, dat is een beetje omdat in de Amerikaanse media... hij is heel jong, hij is uh, voor in de twintig. Hij wordt een beetje neergezet als een soort ja, babyface... die uh, weliswaar um, allerlei documenten heeft gekopieerd op een disk en naar buiten is gelopen uh, in een Amerika in de Amerikaanse basis... Um, uh, maar dat, en, ...en zo die, die zaak heeft doorgespeeld aan WikiLeaks... ...maar hij wordt een beetje neergezet als een soort ja, on, onhandige, bijna naïeve ja, babyface... Die, die, ...die een beetje een soort, soort prooi is geweest van het systeem. Dat, hm. maar, dat moet nog maar duidelijk zijn of dat ook echt zo is... ...maar zo wordt hij wel een beetje neergezet. In die brief staat, die uh, geschreven is... ...president Obama was eens een professor in grondwettelijk recht... ...en hij betrad het nationale podium als een welsprekende, morele leider... En die vraag is nu of zijn gedrag als opperbevelhebber... in overeenstemming is met die elementaire fatsoensnormen. Hè? Nee, dat klopt. Verbazing en ook teleurstelling... is zeg maar een van de hoofdthema's van, van deze brief. Uh, inderdaad, teleurstelling. Obama was toch zo in, immers degene... die een nieuw regime zou aanvoeren... en die af zou uh, rekenen met dat idee onder de Bush-regering... dat zeg maar veiligheid voor alles moet zijn... en daarvoor alle vrijheid, vrijheden moeten wijken... Dat zou afgelopen moeten zijn onder Obama. Uh, het idee van persoonlijke vrijheid zou moeten worden teruggebracht. En hè, het is niet zo dat we gewoon maar goed, goed uh, op zoek kunnen gaan uh, in Amerika naar 100% veiligheid en dat daar alles voor moet wijken. Dat zou anders moeten onder Obama. Maar we zien nu bijvoorbeeld dat de sluiting van Guantanamo Bay daar is het nooit van gekomen. Maar ook deze behandeling van deze Bradley Manning hè, uh, en, en verschillende andere zaken. Je ziet toch dat zo'n Amerikaanse president min of meer door uh, de realiteit gedwongen niet zo heel veel anders is op dit gebied dan zijn voorganger. En dat is volgens deze brievenschrijvers ja, meer dan teleurstellend. Je zegt door realiteit gedwongen. Waarom gedwongen? Hij zou die omstandigheden toch kunnen verbeteren. Waarom moet die jongen onder zulke verschrikkelijke omstandigheden vastzitten? Nee, je hebt gelijk. Ik zeg het wat, ik zeg het wat te vriendelijk voor de regering van Obama. De, de, je, je, de meeste presidenten voeren campagne over het een... maar worden uiteindelijk president en doen dan toch het ander. En dat is bij Obama ook zo. En, Obama heeft zelf meerdere malen aangegeven dat de behandeling van Bradley Manning nou eenmaal zo moet... omdat deze man gevaarlijk is en dat deze behandeling ook niet anders is dan dat het in andere gevallen zou zijn. Nou, hij heeft zich er een zeer algemene term over uitgelaten. Hij heeft zich nog nooit echt specifiek uitgelaten over deze zaak. Maar inderdaad, je hebt helemaal gelijk als je zegt, en dat zeggen ook heel veel mensen... Waarom is het toch zo dat deze jongen zo idioot wordt behandeld? Dat zei ook bijvoorbeeld een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken een paar weken geleden. Die noemde net een off-the-record gesprek uh, tegen een aantal journalisten. Uh, idioot en belachelijk dat deze man zo wordt behandeld. En moest vervolgens zijn baan uh, opzeggen. Want dat, dat kan natuurlijk niet. Dat, dat, dat staat niet in, in lijn zeg maar, met de officiële lijn rondom deze zaak. Ja, zou je kunnen zeggen dat Obama door deze hele zaak onder vuur ligt? Door zijn misschien vroegere, vroegere v, uh, vrienden? Ja, misschien al, maar dan moet er nog wel wat meer gebeuren dan een brief van 250 rechtsgeleerden. Ja, dankjewel Michiel Vos vanuit Amerika. En, het nieuws over Obama. Uh, bijna het uh, einde van dit eerste gedeelte van Goedemorgen Nederland. Straks, de tijdelijke crisis- en herstelwet wordt een permanente wet. En dat is een slecht idee, vindt de Partij van de Arbeid. Alzheimerpatiënten zijn steeds vaker de dupe van financieel misbruik. We zijn nog even bij het proces van Wilders, bij Jeroen de Jager... en ook het ochtenthumeur van Koos Postema. Zometeen in het vervolg van Goedemorgen Nederland. APPLAUS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 Dit is Radio 1.